BOOK 2 17 17รอบบ้าน rond บ้านรอบๆบ r านรอบ h บ้าน i อบ้านของเราอยู่ที่นี่ h ๆบ้ is ons huis Hier is ons huis. Langkaa is kant b o n Het dak is boven. Het dak is boven. Heng taal is kant l a n g e De kelder is beneden. De kelder is beneden. m i s w i n is kant lang b a n Achter het huis is de tuin. Achter het huis is de tuin. n i e m r Niet m e i e t m e n i e e r n i e e Niet m e r Niet e r n e t m e n i e m e n i e e r Niet e n i t m e r n i t m u e r Niet m e i e i e e r n e e n i t r n i t m e e t m n m e i e t meer. Niet m n e r n t m e n i e m e n Niet t m e t m e i e e r n t m e n i e m e n Niet t m e t m e i e อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ฮ e ร e อิส์มันวอหนิงฮ i ร์อิส์ o n น n อห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ h ีร์เซนเดเค้กิ e n อม d k a m e r h มอร zijn ์เซน u k e n ้ n ินแอมบห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ฮีร์เซนเดวอว์ n อ n ด์ส a ลาปคั Hier zijn de woon- en slaapkamer. De voordeur is gesloten. De voordeur is gesloten. Ana tang p e r Maar de ramen zijn open. Maar de ramen zijn open. Vandaag is het warm. Het is heet vandaag. Het is heet vandaag. Raukamlang bij die h a n g n a g l i Wij gaan naar de woonkamer. Wij gaan naar de woonkamer. Me sofa และเก้าอี้น่มตั้งอยู่ที่นั่น Daar is een sofa en een foteuw. Daar is een sofa en een foteuw. Neemt u plaats. Neemt u plaats. Computer van Dichen staat hier. Daar staat mijn computer. Stereo van Dichen staat hier. Daar staat mijn stereo. Daar staat mijn stereo. ชุดทีวีเป็นของใหม่ De televisie is helemaal nieuw. De televisie is helemaal nieuw.